Vietnam. Deze week schreef de krant Trouw dat Shell juridisch onderlinge belofte van Shell... en daarom zet het bedrijf dus nog eens op papier dat het er garant voor staat... dat Groningers schade door gaswinning vergoed krijgen. De autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt hoe de app NPO Start omgaat met gegevens van gebruikers. Dat zegt minister Slop in antwoord op Kamervragen van de SP. Met NPO Start kunnen mensen uitzendingen van de publieke omroep terugkijken.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 In ieder geval één vaste producer in dienst. Dat is Bart Janssen, maar die doet ook uh, hetzelfde mee als het gaat uh, om uh, de muziek te vertolken. States Republic, Corian Draaf, hij heeft uh, vorige week alweer een, een nieuw werk uitgebracht. Uh, Afgelopen zaterdag heb je hem al kunnen horen bij Zandvoort op zaterdag. Ja, dat is het uh, logische gevolg als hij twee keer in de week uh, doet. En... Hij uh, mikte hem precies tussen de donderdag en de zaterdag in. Ja, dan, uh, dan ontkom ik er niet aan om, om zaterdag uh, te draaien. Maar nu zit hij gewoon hier bij Alternative FM erin. Welkom, want wij hebben weer live muziek tussen 8 en 10. De heren Guido en Leon zijn bij ons in uh, de studio. Ze zeggen, nou boeien, lekker belangrijk. Oh, het is uh, No Passa Nada, zo heet de, uh, het, al, het nobele tweetal. En straks gaan wij uh, natuurlijk werk uh, van hun horen. En vorige week heb ik al, al een beetje kennis kunnen maken. In dit uh, gedeelte van het uh, programma, tenminste, uh, nou ja, in het hele programma zit natuurlijk ook het materiaal in van Daisy Ducro, die hier ook uh, geweest is. Uh, want haar album Into Deep is afgelopen vrijdag, er zit nog geen week tussen, op morgen is het weer vrijdag, uh, is de... Ja, het debuutalbum gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. En daar dra draaien we een aantal tracks van. Want afgelopen week hebben wij eh, gewoon nog het eh, materiaal wat we nog hebben van haar. Ja, en op vrijdag presenteert natuurlijk iemand het eh, materiaal. En dan ben je te laat als donderdagavond zijnde. Dus eh, gaan we dat nu doen. Hier is van het album Into Deep de tweede de track die je terug kunt vinden. Yellow Fingers.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 your dress and veil De toer, je resterai en ziel, je te rèverai. Oh, ointend. -me Arrête-moi, mes péchés. L'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus Tu es toujours avec moi. De moi dans ton cœur, le temps est presque là, pendant Donc, tout ce tu temps, tu rester avec moi, mais tu vas m'oublier, s'il te plaît, veux-tu veux m'oublier. Was hem? Uh, dit was een nummer Song for Fall and Darkness. Daar uh, heeft uh, Michel uh, ook de clip geschoten. Ik uh, geloof ergens in Normandie. En daar nou ben ik uh, Onfleur. On Fleur. Het schiet me eens uh, te binnen. Daar, uh, daar heeft hij het uh, clipje genomen, opgenomen. En zo uh, is van het een het ander gekomen. Nou, ik uh, ga eens even kijken. Uh, Leon uh, zit er al. Uh, uh, Guido is nog eventjes. Uh, Weg, maar goed, die, ja. moet zo, die moet zo komen. Ja, hij komt eraan. Ja, um, jullie komen, want uh, laat ik het even zeggen: no pasa nada. Jullie komen uit Heemskerk. Inderdaad. Dat inderdaad. is uh, niet ver hier vandaan. Nou, We noemen inderdaad. het eigenlijk interregionaal. Ik heb een, uh, een goede uh, collega waar ik. Uh, nou, ik vertelde net dat ik een nieuwswebsite onderhoud. En hij, mijn goede vriend CQ-collega, onderhoudt die nieuwswebsite voor Heemskerk. Kijk, Kijk eens Dus misschien dat, uh, dat ik eventjes morgen ga tochelen voor een uh, artikeltje wat, uh, wat ik kan maken. Desnoods uh, over jullie dus. Huh? Zo weet ik dan ook weer niet. Connecties, Konink. ja, <laughs> ja, ja, ja, klaarmakers. <laughs> ja, um, nou, uh, fijn dat jullie uh, er zijn. Um, wacht even, want uh, het is weer microfoon drie tijd. Dus dan moet ik weer even gaan zitten. zitten, zitten, zitten. Zeg eens wat, Leon of Hallo. Guido? Ja, ja. ja, zie je Guido. kijken. Ja, ga nog eens even doorpraten, Giro. Ik ben er. Ik ben er. Ja, niet, niet, niet dus. <laughs> ik ben er niet. Ik ben er wel. Ik ben er. Ik ben er, ben ik er, ben ik er? Ja. Pak, pak ik een andere microfoon. Ja, want dit is het dit is drama. Dit, dit, uh, dit ding. Want, uh, ik ben er. Ik ben er. Ja, ja dit is microfoon 2, als het ja, goed is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja kijk, ik kijk, kijk. Ben B2. Er. <laughs> Het nog wat leuks te worden als ik zaterdag weer een andere gast in de studio heb. Want dan moet ik weer gaan, gaan zitten koekeloeren. welke microfoon ik dan erbij moet, moet gaan halen. Ja, op een of andere manier is dit een duistere studio geworden. met microfoons die hier en daar nog wel eens een beetje de geest geven. Um, nou, pas nada. Ja, ik zou bijna zeggen: van hoe is de band tot stand gekomen? Dat is een geëikte God, nou, vraag om mee te dat beginnen. Het is echt een geëikte vraag om mee te beginnen. Nou, Guido en ik. Die we kennen elkaar, denk ik, op 20. Ja, bijna twintig 20 jaar. 20 twintig jaar. Ik. Ja. Altijd muziek gemaakt? Uh, altijd, uh, ja, muziek, ja. Ja, altijd muziek gemaakt. met z'n tweeën in een band gezeten. Mm -hmm. uh, alternatieve rock. Uh, volgende band uh, gezeten. Ook alternatieve rock. O ook. Ja. En uh, eigenlijk uh, de liedjes die, uh, die wij als Operacionara nou dan uh, ten gehoor brengen, die komen we eigenlijk. Uh, zijn dat allemaal van die ligge, ligge blijf liedjes weet je wel? Ja, ja, dus dus bleven op de ja, plank ja, liggen. Is, uh, zo, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja dus uh, ik... we, we wilden er heel graag wat mee. Maar ja. uh, dat was voor de alternatieve rockband was het uh, ja, uh, Was niet het geschikt. iets te hoog uh, gegrepen of zo? Of, uh, uh, nou, of was het minder ja, ja, rustig, rustig. ja, het was niet, ja. te rustig. Ja. Zijn jullie altijd uh, een beetje de jongens uh, van het uh, akoestische uh, verhaal geweest? Nou, dat, dat, dat heeft er wel altijd ingezet. Want, want wij schreven dan de nummers voor die, voor die uh, bands waar we in zaten. Mm -hmm. Maar er zijn ja, ook wel eens nummers tussendoor die, die zich dan niet voor die band lenen. Maar die, uh, ja, omdat ze uh, ja, wat, wat rustiger zijn en een beetje een singer songwriter karakter hebben. En, en dan, uh, op dat moment, dan, uh, dan denk je van. Uh, ja, dan ontstaat er eigenlijk langzaamaan een beetje een soort van side-project. Ja, ja. En dat is uiteindelijk nou Pas en Nada geworden voor ons. Dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, in, in korte lijnen, in, ja. In, in, in ja volg de volg. lange versie daarvan. Ja, ja die. Uh, <laughs> maar dat doet nee. het nee. nee. Maar dat, dat is het in korte lijnen. Ja. Oké. Okay. Um, en nu hebben jullie uh, besloten om de uh, planklichtnummers. Uh, maar eens uh, meer uh, naar, onder de aandacht te, te brengen. bij het uh, grote publiek. Ja, nou. Uh, het, alter ja, het alternatieve rockbandje. Dat, uh, dat, uh, ja, is uit elkaar gevallen. En, mm -hmm. Ja, we wilden toch doorgaan met muziek. Zodoende. En eerst dachten we van, nou weet je wat, we nemen een EP op. En uh, dat is leuk. Ja, want uh, is, is er al uh, materiaal? Is, ga, of gaat dat gebeuren, dat EP? Nou, die, want nou, want, want ik kom niks tegen. Ja, dus nou, hij, start, hij, hij staat nu op en hij loopt naar... <laughs> En hij loopt naar de, naar de koffer. Ja. Met de, en daar liggen een paar cd'tjes in. Ah, oh, daar liggen er een paar in. Kijk. Ja, ja, ja want dat is dan... Is dit vers van de pers, nee, de, nee, vrienden, nee, of nee, is dit dan een nee, tijdje uit? Het is, is, is niet vers, maar het is uh, ja, 2015, denk ik. Het ja. na, Drie jaar 2015? geleden. Ja. ja. ja sorry, uh, maar ja. hebben jullie nu ook uh, besloten om toch meer uit te ja, brengen? Dat, dat is een beetje een probleem. Want we zijn vorig jaar uh, zomer. Nee. Hm? Het jaar daarvoor, denk ik zo. Ja. Het ja. jaar daarvoor. Uh, werden we gevraagd om ergens te komen spelen met z'n tweeën. Dat mm. waren we eigenlijk niet van plan eerst. Want, want we hadden zoiets van nou, we nemen die EP, we gaan gewoon nummers opnemen, zeg maar. Mm. En toen vroeg iemand of we ergens wilden spelen om, om, om in te vallen. En uh, dus toen hebben we daar gespeeld. En toen hadden we zoiets van nou, dat is eigenlijk wel leuk. Weet je wel, live spelen. En toen, ging, nou, toen dachten we van nou dan gaan we kijken of we of we no, nog meer optrainers konden krijgen. En eigenlijk zijn we daar uh, ja, best, wel, best wel druk mee. En uh, ja, dus het opnemen is eigenlijk nog steeds wel hoog op onze lijst. Alleen, de, ja, we hebben telkens optredens dus eigenlijk oké okay. Dus dan ja. moet je of het een of het ander gaan doen. Ja. Duidelijk verhaal, heren. Ik, uh, zou, ik zou bijna zeggen, neem plaats zo uh, uh, dadelijk uh, daar op de stoelen die daar voor jullie staan. Uh, ja, dat is, is een laag tafeltje, Guido. Ja, een laag tafeltje. Ja, uh, maar goed, we gaan eerst nog even een stukje muziek uh, draaien, zodat uh, de heren eventjes uh, weer uh, rustig uh, zich kunnen installeren. Vorige week hebben we hem al uh, gedraaid, uh, maar het is uh, in een televisieserie uh, is het terechtgekomen. Gewoon uh, zwaar soundtrack muziek, maar komt van de EP Leda. Uh, dat uh, is Dakota met Bare Hands. was hem dus... het uh, materiaal van... niemand minder dan Dakota... die hier ook uh, geweest zijn. hebben dus de lijn openzetten. Dus even, ja, ik hoor een galm in ieder geval. Dus uh, ja, kijk. Ja. Ik, en ik hoor uh, Guido two, ook uh, praten. Dus, uh, <clears throat> uh, de heren van... Uh, no Passa Nada... die zitten er klaar voor om uh, te gaan spelen. En uh, daar heb ik... Uh, een EP van 2015. Die... Dat, heb je, dat heeft Guido maar net verteld. Dat het uh, alweer drie jaar oud is. Ik neem aan dat daar ook het meeste werk... Van, uh, vanaf uh, gaat komen. Of zitten er toch nog stiekem nieuwe nummers uh, tussen? Of alleen maar nieuwe nummers? Nou, er zitten ook nog wel nieuwe nummers tussen. Oké. Okay. Ja, stiekem. Stiekem. Ja. stiekem. Maar uh, deze twee... Uh, die komen van, het, uh, van de EP af. Uh, ik ben nieuwsgierig welke dat zijn. Ja, ik wil het wel even verklappen. Yeah. Ja, Lost and Found. Ja, dat is... Dat is, uh, dat is het uh, nummer wat ik, uh, wat, yeah. ik, uh, wat ik gezegd heb uh, waar ik het mee kan vergelijken, let maar op. Yeah. En dat, dat, dat, dat doet de jongens heel wat als ik die vergelijking maak. Maar goed. Uh, en, en de tweede is uh, Between the Walls. Between Walls, ja, oké. Okay. En yeah. jullie beginnen met The Lost and Found, neem ik aan. Yeah. Ja. All right. <coughs> Ja We But I don't wanna lie, the thing between us, baby, is starting to die. Now I'm getting older. It. it finally makes sense. The time that we've been given is the best we ever had. Oh, I will try to save us, you can leave behind, but I swear to God, I'll kill you or bury you alive. Oh, I, I feel it. Arsenaal eh, van een uh, Behoorlijk zangboek wat er voorbij kwam Sitting on a duck on a B. Uh, wat uh, had ik nog meer gehoord Iets ja. uh, van uh, Papa was a rolling stone Precies. Uh, Er zat nog iets in Maar ja. ik, uh, het was een uh, behoorlijk lijstje wat, uh, wat, er, uh, wat er voorbij kwam En uiteindelijk uh, was het uh, Het echte originele nummer wat erachter uh, kwam ja. dat, dat is uh, echt van jullie ja. maar je, Waarom heb je dat uh, zo gedaan uh, Is dit een ja, evolutie het... van dit nummer of, uh... ja, Het is, een, uh, it, it is het intro van het nummer het intro ja, het van de dag? De... Het intro eigenlijk van de, ah, de... Ah, Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, <laughs> de kop is eraf. We gaan uh, zo dadelijk weer verder met uh, de mannen. Maar eerst, ik zei al tegen, tegen zowel Leon als tegen Guido in Zandvoort... kennen we maar twee seizoenen. Dat is winter en zomer. En vandaag is de Zandvoortse zomer begonnen. En waarom? Omdat de strandpaviljoens uh, weer bezig zijn uh, te verrijzen. En dat is op 1 februari. Uh, de kalender uh, kijkt er niet naar, maar wij Zandvoorters doen dat wel. En degene die dat ooit heeft gezegd, is ook iemand die hier in Zandvoort uh, woont. En resideert en ook muziek maakt. En hij heeft het dan wel over de lente die er nog uh, moet gaan komen. The Spring Will Return. Hier is Ruud Hauweling. I should blow the light.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 Dirt and wait for spring to come Let's make this care Call a new shirt And wait for spring to come Soon you'll wear Your summer dress Although it isn't show Zo werkt dat hier in Zandvoort. Twee seizoenen. Winter en zomer. En de winter is het moment dat de strandpalfions verdwijnen. En de zomer is als ze weer verschijnen. Zo kun je dat ook wel uitdrukken. Ja, ik verzin het waar ze bij staan. Ik krijg zaterdag een poëet op bezoek. In de persoon van Marco de Mes. Dus dan ben ik me nu al een beetje aan het voorbereiden. Maar goed, Ruud Haveling is degene die het eigenlijk heeft gezegd. En hij... Ja, hij woont hier ook in dit dorp. En Spring Will Return vond ik toch wel een hele mooie toepasselijke... om vandaag uh, daarvoor uh, te draaien. Komt van het album U Raising Mountains. Uh, hij zit er eigenlijk vrij regelmatig in dit uh, programma. Maar ja, dat uh, komt omdat we natuurlijk een zandvoortse zender zijn. Dus moeten we die muziek ook uh, heel duidelijk laten horen. Nou, ik ga weer eens eventjes uh, kijken. Je hoort ze alweer uh, helemaal uh, klaarzitten. Uh, Guido en Leon van... Uh, No pasa nada. En ik ben uh, nou, nu heel nieuwsgierig naar de volgende twee nummers die de heren willen gaan spelen. Terwijl Guido nog even uh, het een en ander ziet uh, in te regelen. Maar goed, dat, ik denk dat hij uh, nu wel zover is. Ja. Ja. ja. En ben ik uh, heel benieuwd, heren. Wat, uh, welke twee nummers uh, gaan, we, gaan we horen van jullie? Million Miles. Million Miles. Die staat niet op, uh, op de EP. Dus dat is nieuw. En de tweede heet uh, Soon. Soon. En die staat er ook niet op. Dat is heel erg fijn. Ja. Laat maar roeren, jongens. <laughs> okay. times a day The was weer van Monty Python's Flying Circus. Ja, die, die zat er natuurlijk wel in. Ik zie hem nog aan het kruis hangen. En dan uh, nog uh, lopen roepen van... Ach jongens, het is allemaal niet zo erg hoor. Uh, always look on the bright side of life. Ja, ja, ja, ja. Goed, dat waren ze. Nou, passen naden. Maar ze komen straks nog na negen uur nog een keer uh, terug. Dus niet gedreurd. Want uh, dat zit er nog allemaal in. Um, wat hebben wij nou nog meer? Want een van de mensen die een duim bij uh, deze band heeft opgesteld... Stoken, is Marielle Woltering. Wie is Marielle Woltering? Nou, dat ga ik je nu verklappen, want dat is LaValue. En ze heeft dat nog iets gemaakt in het verleden. En dat heet Break Up. It feels almost like a break -up. Marielle Woltering, of beter bekend, Lavaloo. Uh, maar zij heeft het uh, duimpje gegeven bij No Passa Nada. Uh, dus het zegt wel iets wat uh, deze heren dus kunnen. Want ja, als je ook uh, wat uh, betreft Marielle Woltering heet... ja, uh, als je zo iemand al in ja, de vinschade hebt zitten... dan moet dat wel oké okay zijn. Eén nummer nog, dat is deze ook weer van Zandvoorts, uh, Makelai... Breaking Bad van Triangle tot aan het nieuws van 9 uur.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 ...meer dan 16%.